Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Sherwood, tuners, versterkers en platenspelers. Sherwood cassettedecks, compact discspelers, equalizers en stereosets. Sherwood, ook met afstandsbediening, met service en garantie van bozen. Beluister, bekijk en verbaas u over Sherwood. Onthoud die naam.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 Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl Drags by until... Five.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 en voor de onderbreking hebben we uitgebreid daarnaar kunnen luisteren. We draaiden ook de nummer 1-hit, Lia van de Cats. Geschreven met L-E-A, anders dan de Lia waar het om gaat in het liedje. Want dat schrijf je met L-I-A. Het gaat om Lia Vertelman uit Wervershoofd. Zij was vanaf het eerste uur fan van de Cats. Na een tragisch ongeval schrijft Arnold Muren het liedje over Lia voor haar moeder. Het lied gaat over het verlies van haar dochter. Het stond twee weken op nummer 1 en in totaal 22 weken in die top 40. Prachtig lied. We hebben dus dadelijk nog meer muziek uit die uh, oude top 40. En uh, week 47 is de week waarin op 17 november 2004 door het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone... het nummer Like a Rolling Stone van de rocklegende Bob Dylan wordt verkozen tot het beste lied aller tijden. Deze song uit 1965 van de destijds 24-jarige zanger staat bovenaan de lijst. Op de tweede plaats staat I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. En de derde plaats wordt bezet door Imagine van John Lennon. Aan de stemming hebben we al 172 schrijvers en artiesten meegedaan. Ja, Rolling Stone natuurlijk een toonaangevend muziekblad. En de muziek waar we mee begonnen net... Het liedje ken je natuurlijk wel, I Go To Sleep. Dat kennen we natuurlijk van de Pretenders... want op 14 november 81 komt dat de Britse hitparade binnen. Het liedje is in 1965 geschreven door Ray Davies van de Kinks... maar hij heeft dat nooit opgenomen met zijn band. Pas in 1983 verschijnt er een demo... waarin Ray Davies zichzelf op de piano begeleidt. Deze demo staat op een bootleg LP collectible. Die Applejacks, die hoorden we net. Zij zijn de eerste die I Go To Sleep in 1965 opneemt. Hun versie wordt geen hit... Het nummer wordt er overigens ook nog op de plaat gezet door Peggy Lee en Cher. Straks tijdens deze rondleiding een nummer van de Rolling Stones, die Donald Trump zich toeëigende voor zijn campagne voor het Amerikaanse presidentschap in 2016. Om welk nummer gaat het? En gingen de Stones daarmee akkoord? Moet maar wachten natuurlijk. Langspeelplaat van de week. Deze week een album uit 1974. Een symfonie, zo noemen ze het zelf, van die Electric Light Orchestra. Het album heet El Dorado. En dadelijk ook nog een nummer uit een spaghetti western met in de hoofdrol Clint Eastwood. Het nummer werd geschreven door Ennio Maricone, maar kwam in de uitvoering van een andere orkestleider op nummer 1 in de Britse hitparade terecht. Ja, nummer was het. En uh, elk orkestleider had daar een hit mee. En we hebben dadelijk ook nog aandacht voor de bedenken van de Europarade. Een hitlijst die ooit in de jaren 70 door de tros op Hilversum 3 werd uitgezonden. Het was een uh, presentator, onder andere, van Hilversum 3-programma's. We gaan hem dadelijk naar luisteren. En ook nog wat dingen uit die Europarade. En dan vertel ik je nu dat Buddy Holly op 15 november 56 in Nashville in Tennessee voor plaatopnames is... In de DECA-studio neemt hij Rock Around with V op, Modern Dan Juan en You Are My One Desire op. Hij wordt begeleid door enkele sessiemuzikanten. waaronder onder andere saxofonist Boots Randolph, gitarist Grady Martin en pianist Owen Bradley. Zijn platenmaatschappij DECA keurt de opname af en verbreekt het contract met een 17-jarige zanger uit Lubbock in Texas. You are my one. is The Music Museum De langspeelplaat van de week The Dreamer The Unbroken Fool A symphony by the Electric Light Orchestra, zo heet het officieel. El Dorado. Het is deze week de langspeelplaat van de week in het uh, muziekmuseum. We draaien de Overture en het nummer.. Uh... Even goed kijken. Can't get it out of my head. En zometeen draaien we nog het slotstuk. De finale, zoals het officieel heet, van deze symfonie. En we draaien het van de originele cd, de WAF-bestanden, zeg maar. Omdat we het vinden belangrijk, goede kwaliteit zijn natuurlijk. Muziekvrienden, dan nu dat nummer van The Stones... wat gebruikt werd door Donald Trump tijdens zijn campagne... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Het gaat om het liedje You Can't Always Get What You Want. De Stones nemen dat op 17 november 1968 op... in de Olympic Studios in Londen. Op 28 november van dat jaar wordt er verder gewerkt aan deze track... waarvoor op 15 en 29 mei 1969 nog twee opnamedagen nodig zijn. Op het nummer is een 60-koppig koor te horen. De London Bach Choir. Al Cooper speelt piano en hoorn. Jim Miller, de Stones producer op dat moment, speelt drums op het nummer in plaats van Charlie Watts. Jack Nietzsche is verantwoordelijk voor het arrangement. Op 4 juli 1969 wordt het nummer uh, op de B-zijde van uh, Honky Tonk Woman uitgebracht. Het is de veertiende single van de Rolling Stones. Donald Trump gebruikt het dus als, uh, als muziekstuk in zijn uh, presidentscampagne in 2016. Nadat uh, Trump. Tijdens een speech op tv gebruik maakt van dit Stones-nummer... verzoeken zij uh, het uh, liedje niet meer te gebruiken. Trump gaat er overigens gewoon mee door. Maar Mick Jagger is dan zo slim en hij vertelt waar het nummer over gaat. Hij zegt, het gaat eigenlijk over uh, hoe moeilijk het was... om drugs te verkrijgen in de jaren zestig in Chelsea. Je Zie Het exemplaar van de Veronica Top 40 is tegenwoordig een pagina tellend krantje... met daarin behalve de enige erkende Nederlandse hitparade ook de tipparade, de LP Top 20... informatie over de belangrijkste buitenlandse hitlijsten en de releases. Dit gedrukte exemplaar ligt ook voor jou klaar bij je platenhandelaar. Gira, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. No. Ragazzo no, no ragazzo no, Del mio amore non riderei, non ci gioco più quando giochi tu. Het Italiaans liedje La Bambola staat in deze auto 40 nummer 15 uitgevoerd door Patty Bravo Dan nu dat nummer uit een Spaghetti Western met in de hoofdrol Clint Eastwood het gaat om het nummer The Good, The Bad and The Ugly... geschreven door Ennio Morricone. Maar in de uitvoering van Hugo Montenegro... komt het uiteindelijk in de hitparade terecht. Hij neemt het op 18 november 67 op. In deze Spaghetti Western spelen Clint Eastwood en Lee van Cleef de hoofdrollen. De regie is in handen van Sergio Leone... De single van Hugo Montenegro komt op 1 juni 1968 binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt de 19e plaats. In Engeland is The Good, The Bad en The Ugly goed voor een nummer 1 notering. Dit is de top 40. Nummer 26. From the day here it comes after the lonely day playing the game as sail away on a voyage I've now returned to see. Painted ladies of the avalanche Op het album worden gesproken door Peter Forbes Robertson. Langspeelplaat van de week deze week in het Muziekmuseum. Album van The Electric Light Orchestra. En ze noemden het zelf. een Symphony by The Electric Light Orchestra. Het album heet Wade, Komt uit 1974. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week. Voor een nieuw album. Zo is het. Reageren kan via www.hetmuziekmuseum.nl of mail naar info.hetmuziekmuseum.nl. Danny Witten. Hij sterft op 18 november 1972 in Los Angeles aan een overdosis heroïne. Hij is bekend geworden als lid van Crazy Horse, de groep die geregeld Neil Jong begeleide. Danny Witten is 29 jaar geworden. Neil Jong schreef ooit een nummer over hem. De Needle en the Damage Done over zijn heroïneverslaving. En dat deed hij zelfs toen hij nog leefde. nummer over Danny Witten geschreven door Neil Young. The needle en the damage done. En dat kwam in de tijd op het uh, album Harvest terecht. Dan nu aandacht voor de bedenken van de Europarade. Een hitlijst die ooit in de jaren 70 door de trots op Heelsum 3 werd uitgezonden. Het gaat hier om Hugo van Gelderen. Dit is een productie van Hugo van Gelderen voor Tros Radio. Hugo van Gelderen overlijdt op 12 november 1995... in zijn woning in Laren, Noord-Holland, na een lang ziekbed. Sinds de oprichting van de Tros in 1964 heeft hij voor deze omroep gewerkt. In de jaren 70 geeft Hugo van Gelderen leiding... aan de Hilversum 3 afdeling van de Tros. Ook is hij presentator van onder andere de Nederlandstalige Top 10. Met ingang van oktober 74 heeft de Tros zendtijd als A-omroep. Op 3 oktober 74 is de eerste Tros donderdag op Hilversum 3. Hugo van Gelder presenteert dan tussen 2 en 4 de tipparade. De middag wordt afgesloten met de Nederlandse top 40 met Ferry Maat. Vanaf donderdag 27 mei 76 zendt de Tros de Europarade uit. Hugo van Gelderen is de bedenker van deze internationale hitlijst. Hij is twee maanden bezig geweest om half Europa door te reizen... om met radiostations te praten over het leveren van gegevens voor deze Europarade. Goed, ik heb wat dingen opgezocht van Hugo van Gelderen. We hadden in het vorige deel al wat jingeltjes gehoord van de Europarade. En ik heb nu een fragment van het programma van hem, de Hugo van Gelderen Show... Tot zover deze aflevering van het Muziekmuseum. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio. Trots Hilversum 3. Zouden we eens even een stukje tabak van mijn lip wegjagen? Want het praat zo moeilijk, hè? Twee minuten over tien. Hugo van Zelderens. die weg is is gezien. De Hugo van Gelderen show. Hier kom. De Hugo van Gelderen show. De Hugo van Gelderen. Er zijn er twee nieuwe verschenen trouwens. In Nederland Hugo van tien. Je begrijpt ook wat dat u daar naar gaat uh, luisteren. Ja. Luisteren. Luistergenot. Hey. Slaaf in van de nacht. <laughs> Gebeuren. Het is weer stik donker buiten. Elke week hetzelfde liedje. La, la, la. Maar morgen is het weer een nieuwe dag, dan is het vrijdag. We ah, gaan nog één dag werken. het weekend weer. En twee vrije dagen. Ze zette en ze zondag. Als Kom ik aan zo'n mooie tune? Kom ik eraf? Zullen we beginnen? Kan ik het doen? We hopen dat ik de goede knop overdrijf. Want ik mag niet aan de knoppen komen. Gewoon. Doe toch? Hugo van Gelderen, Tros Hilversen 3. 3. hanteert deze handvol hits. Deze week. Hugo van Gelderen, Hits